Drie, erg goed. Even, het is zeer eenvoudig en tegelijkertijd ondoordringbaar wat we doen. Probeer het volledig vertrouwen hebben. Probeer het jezelf open stellen. De beloning zal ongekend groot zijn. Als je dat de beloning voor jou persoon, voor jouw ziel. Want alles wat we leren, blijft altijd leven. Waar we het over hebben. Waar we nu hebben, alles wat we... Alles leeft. Ze blijven altijd in jouw leven. En vertrouw erop en als we, stel dat we hier ik verlaat dit de, de aarde, jij verlaat de aarde, zullen we altijd elkaar treffen ergens, dan, dan zullen we je ook vragen daarna, ik zeg je tegen mij Michael. het was toch geweldig, dat wij hebben toen toch zo gesproken, dat, wij, dat, het, dat jij had gezegd ook, dat het altijd zo, we zullen altijd, het altijd zal blijven, nu ben ik blij, dat met alles wat ik gedaan had, met mijn universitaire opleidingen, met mijn dat en mijn dat, dat heb ik, weet ik niet meer wat het allemaal is, allemaal, allemaal peanuts in vergelijking met wat ik nu, maar dat wat ik nu had, wat ik toen had geleerd, dat leeft met mij, dat is mijn bagage, dat, daarvoor heb ik al mijn plaats nu verworven in waar ik nu mee bevind. Eindelijk. Want wij ook daar gaan, ook leren daar. Maar waar onze zielen vertrekken daarna, ook wij daar zullen ook leren daar. Niets verdwijnt in het geestelijke, wel duidelijk. Dan zal ik misschien één dagje, of zal ik dan, of per dag bijvoorbeeld, zit ik dan bijvoorbeeld op een andere plaats, in een andere leerschool, ja, waar op mijn niveau waar ik dan ook moet leren. Maar op een andere momenten daar, daar is niets, daar is alleen maar alles, zonder tijdloos. Dan kan ik daar zelfs op een moment mijn ziel Ergens daar zitten leren bij Rabbi Shimon, misschien iemand anders, en tegelijkertijd zitten we ook samen met jullie leren. Wat was hier? Wat, wat is hier in het geestelijke wordt ook precies daar. Wat je hier nu leert aan het eeuwige, dat is jouw bagage daar, en daar. Niets anders. Geen of niets anders. Wat niet verdiend is hier, komt niet, kom niet tot uiting daar. En verdienen betekent alleen vertrouwen, alles, boven alles vertrouwen, en dan zal het je, dan komt het voor jou, jij zal het zien, jij zal het leven daarin, wat ik probeer een beetje hier, met, on, met moeite, niet moeite, maar met stap voor stap, om niet te forceren, doe ik het wel, denk, al het bord wat hier staat, leeft, 100% leeft, voor jou, die krachten blijven altijd, Leven. Uh, 25. Na de, de punt. We zeggen, dat is wat hij zegt. Le atar. 26. De hol enien. Tlaien la. Le. Naar de plaats. Waar alle ogen. Hangen er vanaf. Of hangen eraan. Ki mochim de hochma. Want de mogen van Chokma. Licht, licht dat uit het hoofd komt. Ja, mogen is altijd licht uit het hoofd. De mogen van Chokma. 27, Nikraim, einin Die heette einin die heette, die heet ogen. Ja, de mogen van Chochma heette ogen. Waarom? Chokma is de plaats waar, waar de wijsheid is. Uiteindelijk. De plaats in het hoofd. wat, de kracht van de Chogma is. Dat is dan. Kijk nou verder. We een in de hochma Bekulhu partsofeyatio. Zulat aledei ptihata shel. En een laatste woord. En nu zitten we in de linker kolom, De eerste regel. Het laatste woord is hier. De uh, scanner heeft een fout gemaakt. Dat is. Hamal goed moet het, moet het zijn. Hamal goed. Dus in plaats van. Uh, dus daar komt nog tussen mem. Dus in, na mem komt nog lamet En in plaats van taf wordt het ge. Dus mal goed moet je dat maken. Twee. De roche. Arigant Want, zeg je nog een keer, 26, want, ki, mogen de chogma, want, mogen de gogma, dus, 27, nikraim, een, een, die heette een, een, een, als we horen ogen, dan betekent, wel. als we horen ogen, waar, ligt de, waar liggen de ogen, in welke deel, in het hoofd, in het hoofd is altijd gogma, duidelijk en niet alleen altijd, als we zeggen, natuurlijk kan niet in het hoofd, kan ook zitten binnen, niet in Arichampien, maar in een andere als we horen dan ogen dan hebben ze het altijd gogma en dat betekent het ligt gogma, duidelijk in de plaats de plaats waar de ogen zijn daarin die ogen die zijn als het ware als openingen waaruit de gogma uitkomt we één mochin de hochmaas er die bekuil ho partsofie adzilut. al deep en alle mochin van en de mochin van alle partsofim van adzilut, die komen alleen maar, let op, belangrijk, uit de malchut van de hoofd van de arichanpin. Uit de malgoed, dat is de malgoed daar in, de, uh, in het hoofd van Arigampin, want altijd uh, uh, wordt, licht, wordt alles doorgegeven van de malgoed van de hogere, die geeft door aan de lagere. Ja, of niet? Aan de volgende part. So. En in het hoofd, wat hebben we in het hoofd nu? Hebben we alleen maar ketter en gogma. Ja? Dus gogma is hier, vrouwelijk is net, voor gogma is hier net zoals malgoed. Natuurlijk, Chogma bestaat. En aan het einde en van de Chochma bestaat de malgoed van de Chogma. En dat is het einde station in het hoofd. In, vanaf de, de tweede beperking. Vanaf de tweede beperking is in het hoofd, in het hoofd hebben we alleen maar twee sferen: Keter Chogma en in het Zilud, laten we zeggen. Spreken we van, maar ook in andere, maar ook, in vanaf Keter Gogma, In vanaf Chochma, Die heeft dan in de malgoed van de Chochma, Van het hoofd. Daar zijn de ogen als het ware open. Om, eh, om openingen zijn. Om het te mogen van gogma Het licht van gogma Verder door te geven aan alle parzofiem van het Dat is wat we moeten weten. Dat heb ik ook met het rood in het rood, met rood aangemerkt. Drie. Concentratie, probeer het absoluut licht van binnen zuiver uh, zuiver jezelf houden. Eigenlijk zo so zuiver of alsof je er niet bestaat. Kijk, op dit moment bijvoorbeeld voel ik absoluut alsof de hele wereld niets bestaat. Alsof alleen maar dat absoluut waar wij zitten, niets meer anders. Geen politiek, geen dat, geen werk, niets, niets bestaat, alleen nieuw. Dan bouw je dan steeds meer en meer bouw je in jezelf de heiligdom, jouw eigen heiligdom. Waar niemand jou kan dat ontzeggen. Dat. Niemand, dat zal jouw eigendom zijn voor eeuwig. Dat is jouw relatie. Daarmee heb je relatie. Alleen daarmee heb je relatie met de eeuwigheid. Niets anders. De rest is wat je dat over de dag doet. Ga je daar naartoe naar de bakker? Wel, allerlei dingen doe je dat. Ook daar natuurlijk ook. Latijn blijft aanwezig natuurlijk. Ook die mogen, die komen, alles komt daar wel. Maar je ervaart het haast niet. Het leeft altijd. Maar die twee uurtjes, paar uurtjes dat we hier zitten, nergens aan denken. Want jammer. Als je op dat moment nu ergens aan gaat denken, dan al de heiligheid wat we nu ontvangen. Die gaat naar die klipot. Dan laat nergens, nergens aan denken. Geen, geen, geen kans aan die klipot nu. Op dat moment. Heellijk? Op dat moment voel ik net of die, of die er niet zijn. Heellijk? Maar straks als het afgelopen les is. Dan worden ze, komen ze weer als het ware. Je gaat ze weer ervaren. Maar nu geen onreine krachten zijn. Die zijn zitten wel. Maar die zijn als het ware vanwege dat licht waar we nu. Ik spreek nu van het zeloed. Oh, hij spreekt van het zeloed. We kunnen niets begrijpen zonder dat we eerst ons overeenkomen Laten overeenkomen komen, in de regenschap. En waar wij zitten nu, daar zit absoluut geen onreine krachten. Eigenlijk, Ik heb natuurlijk alle onreine krachten. We hebben die We kunnen niet ons vrijmaken daarvan. Doet, hoeft dat ook niet. Tot de laatste sneek en tot de 6000 jaar van de correctie. Hebben we hebben dat. We hebben dat. Want één tegenover een ander heeft de schepper geschapen. Maar tegelijkertijd bouwen we onszelf... de plek, wat wij nu doen bijvoorbeeld... de plek waar zij geen toegang hebben. Stel dat jij... jij kan altijd erop aangaan. Ja? Altijd kan je erop... beroep doen. Op deze plaats. Dat is geweldig, eigenlijk. Dan altijd een peelijke situatie. Jij zal altijd... deze herinnering... van wat die lessen, hoe jij hier op die lessen was... Jij kan het weer bij jezelf oproepen, en dat leeft altijd. En dan kan je altijd erop beroep doen dat jij kan altijd zuiveren jezelf. Van elke situatie waar je ook verkeerd, welke ellende wat dan ook is, kan je daar een beroep doen op dat moment. Eh, hoe was het met het licht van binnen? en Jij voelt het weer dat, en word je zuiver, zuiver. Alle ellende gaat van jou weg. Want ellende is alleen maar het aan tijd gebonden gevoel van iets wat je meent dat het ellende is. Het is geen ellende, het is alleen maar gebonden aan dat moment wat je meent dat het zo is. Waarom? Omdat jij verbleeft met jouw waarneming in de plaatsen waar de onreine kracht zit. In plaats daarvan, jij maakt verschuiving in jouw waarneming, verschuif je naar de plek waar het heilige, het heilige in jou leeft. Kijk ik, het is alleen maar een verschuiving. En dat is verschuiving natuurlijk van beneden naar boven. Altijd van beneden naar boven. De regel 3. Vitaman. Tindaun. un. Ainu. Bepetach. Einaim. Shehu. fir. Amalhud. De roos. De arichanpin. pin. Sham. tindaun. Hasod hase. Hasse. Vijf. Ech. Shehabina Vara et hazum. Drie. Vitaman. Tindaun. En daar zullen jullie leren kennen. Hainu, dat wil zeggen. Daar zullen jullie leren kennen. Hainu, dat wil zeggen. Bapeta Hainai. In de opening van de ogen. Dus daar. Shehu vier. Amalchut, de roos dat de Malchut is, van het hoofd van de Arihantpinde. Shan, kinda un, hasoda, ze daar, zullen jullie leren kennen, dit geheim. Vijf. Welke geheim? Ech, shehabina, vara, et, hazon, hu, de bina, schip, de, zon zerampin, en en nu komen we wel, want we, het is nog steeds nog niet opgewezen, wij we weten nog niet, nog steeds niet, waarom Zeg waarom gebruikt de Torah eh, het woord bara, schip, terwijl we zien dat het, hij schip, zon van het zeloed, waarom gebruikt de Torah het woord bara, alsof, alsof het geschapen is in de bria, en de bria weten we dat het al de wereld van de afscheiding is, ja duidelijk, dat kan nog, dat kan eigenlijk niet zijn zo natuurlijk, Eigenlijk. want daar zitten al klipoot en alles zit er al, natuurlijk ook het is heilige, maar toch wel zit er daar eh, zeker klipoot aanwezig, hoe kan dat dat het zo, de wereld, dat de wereld zo geschapen is, let op wat je zegt. Ki hamila ra zes. Pirusha levar mi madrigata Ik ga direct vertalen, wordt het sneller. Kijk. Dus van, van de komma tot de komma, Dus dan wordt het handiger voor jou, dat ook handig om dat te volgen. Ki hamila ra want het woord schip, Ja, de heilakim schiep. De, de, de hemel en de aarde. Zo staat in de Torah. Het derde woord, precies bara. tweede woord, sorry, het tweede woord in het Torah is dit woord bara schip. Hij zegt, like, ki hamila vara, want het woord bara, dus schip. In het Nederlands zes. Pirusha, de betekenis daarvan is, Levar me mijn God buiten de traptreden van de absoluut. Oké, okay. onthoud het er goed. Barat, dat betekent dus buiten de matseloot. Daarom wordt het ook gezegd, bria, de wereld bria, de wereld bria betekent buiten de wereld van het Van het woord, van, ja, van het woord, van het woord bara, van het woord schepper. Maar ook van het woord bar. Bar betekent ook buiten, in het Aramees. Heel dat? Verder, o'mitoog, uh, Zeven. Shabina. Atzma. Yatzale. War. Mimadrigata. roos De Arikampin. En. Aangezien. De Bina. Self. Yatzale. War. Ging. Uit. Ging. Naar buiten. Ging. Buiten. Naar buiten. Mimadrigata. Madri, roos De Arikampin. Buiten. De traptreide. Van het. Van het. Uh, van het. Hoof. Van Arikampin. Kijk nou. Die Bina. Die stapte uit het hoofd. Ja? En we hebben gezien dat hier abou daar, daarop werden abou bekleed, dus ook Binaaf, de volgende partoef. Want de, de alles wat uitkomt, na regenschapen, verandering komt, dan wordt het ook een nieuwe iets gevormd. Dus Binaaf die komt uit de Arihantin en dan komt daar daarop, als het ware omhulsel hulsel Maar dat deze binadi uitkwam Uide... uit het hoofd, we zullen zien verder wat hij ons vertelt, verder daarover. Dus, vena ze zij kwam uit van het hoofd van Ariechampin. Acht na de koma, vena sta, mishum ze, lefgenad, bria, en is daarom geworden tot het aspect Briya schepping, of iets wat uitgekomen is. Schepping is het it ook iets wat een schepping, dan nu weten we, we nu wat een schepping is. Iets wat naar buiten is gekomen van het heilige of zo, van het zeloot. En daarom is het geworden Briya Briya is ook een schepping, iets wat van buiten is. Negen bij eren de in vergelijking met het hoofd van Arihantin. Dus kijk, als nu de bina uitgekomen uit het hoofd, dan is hij ook uh, buiten het hoofd. Buiten het hoofd betekent dat zij een schepping als het ware is ten aanzien van het woord bria, van het woord buiten, het buitenkomen, ten aanzien van het hoofd. En ik heb iets direct al, help ik jullie direct, iets om te laten zien. Direct. Waarom? Natuurlijk aan de hand van wat, wat hij al verder zei, schrijft. Kijk nou. En nu goed opletten. De ketter, Chochma en bina, bina eerst was in het hoofd van Arichan Pien. Klopt het, ja? Nu komt de bina uit. Als iets komt van een bepaalde traptrede uit naar beneden. Dan wordt het buiten, ja, dat betekent dat het buiten die traptreden eruit komt, ja. Dan heet dat bria ten aanzien van de plaats waar het vandaan kwam. Dan heet het de schepping of uh, iets wat buiten komt, bria is schepping, van waar het vandaan kwam, ja of niet. Bina was eerst in het hoofd, nu bina komt naar buiten, let op wat ik zeg. De bina komt nu van, van, die, van het hoofd naar een andere eenheid naar beneden. Dan is de bina is nu net als briat ten aanzien van het hogere. Dan laat ik u zien direct, we spreken dat allemaal van de wereld het Seloed. Dan heb ik boven een beetje erbij geschreven, dat keter en gogma, dus het hoofd van het Seloed, is absolute fan absolute? Ja, vriend. Atsilut. fan absolute. And the binna de new ait gekome was ait het hoofd. Alles wat ait is ait het hoofd uh, ait atsilut is bria dan is the binna de new ait gekome is ait de ait het hoofd ait absolute fan absolute is new bria van absolute. Ja, dus kijk, onder de Parsa heb je wel echte werelden Brija et na, na het einde van de wereld, van de hebben we Brija et Maar zo so zien we dat alles, niets bestaat in het Algemene wat niet is terug te vinden in het Bijzondere. Dan zien we dat de hoofd van zielut, wel, het Siloed, oftewel het hoofd van Aichan is het Siloed van het Siloed. Ja, waarom is dat zo? De hele. De hele zeloot is gochma, ja, of niet? Dan, die bina, die komt uit het hoofd. Eentje stap, stap naar, naar beneden. Dan is het zoals je ons vertelt. Dat is dan de bria, ten aanzien van het hoofd. Dan hebben we dat gezegd, dat is dan de bria van het zeloot. Nu gaat de volgende, die bria van het of oftewel bina, die gaat nu baren wie? Die hard news happened. We, we is under the the bina. Uh, uh, the the Iranian people could want to Is also under the elephant. New had the hill bina. That is that is bria. What is the bria? Fanat silud. That is fanafet. Fanafet under the hoofd. Tot and met. tot and met. Yes, sud. Yeah. That is bina. Yeah, fine. So, see derived. Bina is out. Gechaneet hoof. Maar de bina is verdeeld nu in tweeën. ja? Eén derde van de bina is boven vanaf het hoofd tot en met de, de borst. En dan van de borst tot de, tot de taarf, tot de navel zoals we dat zeggen. Dat is dan gissel. Uh, maar het is allemaal alleen bina. En nu die bina die gaat voortbrengen wie? Huh? Na de bina, who win? Ze Dus dan is het zo net of het net of dat is the trap trade is briafa natjut. En wie is onder de bria? Ytsira, ja, niet. Dan is de zeerantien. De zon van zeer van de zon van het silud is dan ytsira van het silud. Maar allemaal zijn ze natuurlijk een natjut. And onderaan van het van onderaan Zeranpin dat is wat we zeggen dat Zeranpin eh uh, ik heb het al hier zo geschreven niet aan de linkerkant zei zei het zo geschreven niet aan de rechter want anders wordt het zou dat uh, druk worden daar maar onderaan van de Arichampien, bestaat nog Nukwa ja Nukwa dan die Nukwa wie gaat die Nukwa voortbrengen wie gaat haar geven wie brengt yeah, daar? Zeer pin, ja of niet? Dan, wie als Zeer Pin is Jezera van het ja? Yeah? Wie gaat voortbrengen Jezera van het Tselud? Van Jezera komt door welke wereld? Asiya. As, as, yeah. Dus dan is het, nu qua van het okay? is Asiya van het Tselud. Oké? Iedereen ziet het? En nu kunnen we zien, waarom staat het geschreven in de Torah, Bria. Ja, yeah, Bria. Dan betekent dat is de, de Bina die uitging uit het hoofd van Arichampin. Daarom spreekt spreek Torah ook van de Bria. Niet van de ware Bria die dan uit, die dan van de drie werelden die afgescheiden zijn van het Silut. Maar van de Bria van het Silut zelf. Die dus van de Bina, wie schiep dan dat? De Bina die uitging uit het hoofd van Arichampin. Duidelijk wat hij ons vertelt. Dat wij dan op die manier zien wij hoe in het staten netorabrija dat het niet gaat over de brija zelf, maar de brija van het zuid. Maar we gaan kijken hoe die ons vatten. Negen na de komma. Alken hij vara wehechra kin gamken hazon daarom zet hij de bina is dus uitgegaan uit het hoofd, ja, zegt hij, en die is bria, de bria van het seluut, heb ik even toegevoegd, alken darum hij vara, behechra, zei de bina schip uh, verplichtend, behechra, tin gam etazon, die schip ook zon, zij is bria, ja, venasa haziran pin, bifchenat yitzira. En zeeranpien is geworden tot jecera. Ja of niet? Brija die voortbrengen. had uh, naar krachten. Is, de, is dan lacher dan dat. Elf, ki hajot Ik glaub, wat hij ons vertelt. 11. elf, ki hajot ze. Mie vchidaat bria niekra Want wat uitkomt, dat wat uitkomt. Van het aspect Bria. Heet Yitzhira. Eigenlijk. Iets wat uitkomt van de Bria is Yitzhira. Naar krachten. Wahanuqwa en de Nukwa 12. Nastav Hinat Asiya. Is geworden het aspect van Asiya. En ik heb jullie gezegd. Van Atsilut natuurlijk. Kihol hajotse militair. Militair. Wat alles wat uitgaat voor uh, vol voortgebracht wordt, uitgaat van de, uh, uitgaat in de zin van verschijnt. Alles wat verschijnt, uitgaat va, van verschijnt van ietsera, dertien heet asia. heet Kijk, tijdelijke, punt. En nu gaat je ons dat uitleggen. Hoe weet ik dat hij bedoelt dat ze goed. Dertien na de punt. Amnam, ein hashvatam libya mamash. 14. She Meocharei, Hapar Sade, tsilut Hij zegt, Amnaam, echter. Eila, Schwatam, lebiya, men kan hen niet, niet gelijkstellen. Zegt hij, ja, die. Hij kan dus, en ik men kan die Briya van a-tsilut. Jetera van a-tsilut. En, asia van zegt hij, men kan hen niet gelijkstellen of, ja, gelijk, zeg je Gelijkstellen, gelijk of te zeggen dat die dezelfde zijn, op, uh, de huh? de vergeleken, nee, dat is niet zo vergeleken, dat is echt, men kan hen niet uh, gelijk maken, gelijk maken. Gelijkstellen, gelijk zeggen dat die gelijk zijn. Uh, Gelijkstellen aan de bia, aan de bia, het zara maar, maar, dat werkelijke bia, Brija iets over Asia, dus die onder de parasafa na de Men kan niet zijn niet op dezelfde op gelijke voet stellen, zegt hij. Mij van die bia, ze mij choreja parasade celut, die die onder de parsa van het zijn, dus die drie die ik met rood met rood aangegeven heb, briaite seravasiya natuurlijk zijn, niet te kan men niet zeggen dat die dezelfde zijn als die briaite seravasiya die onder de parsa staan. Ki eilu abina feftin vison om dimly malami parsa hainu baulam silud. Want deze bina, kijk deze bina, dus van het siloud waar het ro ro rood magneetje staat, en deze en, en de zone betekent wat de jitzera van het siloud met het groen staat, de groen groen, groen magneetje, en asia van het siloud met geel magneetje. Want die drie zeg die. Uh, om diem, vijftien, staan le malami parsa, boven de parsa, dus boven de scheidingslijn De heino, dat wil zeggen, baulama atselud, in de wereld atsilut Zestien. Ela hakavana hi, baere harosh, de arihan pinle wat. Maar, zie wat die zegt ons, maar het gaat, maar het slaat alleen op uh, de kwestie van ten aanzien van, uh, in vergelijking, ten aanzien van het hoofd van Arie -Pin. Slechts van ten aanzien van het hoofd van Arie -Pin. Dus al die verschillen van die Bria van het Seroet, Jezera van het Seroet in Asya van het Seroet, alleen, dat zijn alleen verschillen ten aanzien van het hoofd van het Seroet, ja of niet? Hoofd van het siloed hebben we het siloed van het siloed. Duidelijk. Daarom zijn allerlei andere, die alle andere drie, als het ware, werelden in, de, in de het absolute Ten aanzien van het hoofd hebben die, die krachten die dan, zoals je zegt, 17. Jeshbed, bené, Bia. En daarom zijn er twee soorten Bia. Twee soorten. Briah, Yitzhak, and Asiya. Twee types, of two soorten, of, A Ha'alev, hu, biya, achten de pruda. De eerste biya. Ja, Bia, dat zijn die drie werelden. Briya, Yitzhak, and Asiya. De eerste biya. that is, uh, that is de biya van de pruda, de biya van de afscheiding. Dus deze, de werelden van afscheiding, that is de eerste. Hij noemt het van beneden naar boven. Hoe heet dat weer? Dat is dan de eerste bia onder de parsa. Je ne vraag om parsa, die zich afscheiden, of die werden afgescheiden beter te zeggen, die werden afgescheiden van alle aspecten tziloed, van al, van de hele tziloed. Aridea parsa door de parsa, door middel van de parsa. Zie je dat? We hebben gezegd, herinner je nog, dat het is bijna 100% geest, geestelijke, chogma. Bijna 100% chogma. Bria is, hij staat in het teken van bina. De, de kracht van de bria is bina, dus het licht van bina schijnt daarin. En de bria is dan 90 uh, goed en 10 kwaad. Wordt ervaren als 90 goed en 10 kwaad. Als je nog lager komt naar Yitzera, dan is de ervaring daarvan 50-50. Ja, 50% goed en 50% percent percent kwaad. Zo, so ervaring, ervaar je dat. En als je komt naar Assia, dan is het, de ervaring is 90% kwaad en 10% goed. Nou, laat staan dan onze wereld. In onze wereld is de ervaring, als iemand echt waarlijk kan goed ervaren in onze wereld, Echt naar de krachten, dan zou je zeggen dat onze wereld, onze wereld, ervaren van onze wereld is voor bijna 100% kwaad. Eh? Ervaring van onze wereld. Dus als iemand die zegt onze wereld is, en natuurlijk en we kunnen we niet zeggen dat onze wereld slecht is, want we verbinden dat. Als we verbinden onze wereld met het silhouet, met die vier werelden, dan kunnen we zeggen onze wereld is geweldig. Waarom? Nu zit ik in onze wereld, ik ben nog niet klaar daarvoor. Ja, daarom, daarom voel ik dat het kwaad is in deze wereld. Omdat ik ben nog niet opgestegen, ik, kan nog, ik heb nog in mijzelf nog, mijn innerlijke is nog niet gezuiverd en niet opgebouwd. Daarom ervaar ik onze wereld als kwaad. Maar als je weet, dat is dan, maar dan heb je, de, heb je de weg naar de correctie. Maar als iemand leeft in onze wereld, alleen maar in onze wereld. Dan zie je alleen maar zwaar. Zelfs als je zegt, nou, pluk de dag en die lacht zo geweldig en die komt daar op tv. En die daar gaat op tv en je ziet oh, zo levendig en zo geweldig en zo. En of, of, of ergens op zondag, ergens op een. En die voelt zichzelf nou, geweldig. Je ziet het charisma, et cetera, et cetera. Als iemand zit alleen in onze wereld. En a priori is het 100%. Moet je weten dat dit kwaad voor 100%, bijna voor 100% kwaad is. Natuurlijk, altijd een klein beetje blijft, en een uh, beetje licht, klein beetje dat klein lichtje wat we hebben geleerd, het lichtje van dat pootje, po po dat yeah, onderpootje van de koef, yeah. blijft in elke mens leven natuurlijk. Ja, dat klein, maar voor de rest is alleen maar absoluut kwaad. Maar als een mens verbindt met dat siluet, dan heeft die in zichzelf. Dat betekent niet dat je een engeltje wordt. Dat betekent dat je, maar betekent dat jij hebt in jezelf, een, uh, je kan niet ontlopen zonder, uh, je kan onze wereld niet ontlopen. Onthoud dat goed. Je kan Asiya niet ontlopen. Je kan uh, Yitzhak niet ontlopen. Je kan Bria niet ontlopen. Waarom niet? Het zijn allemaal krachten. De ene tegenover de andere heeft, heeft de schepper geschapen. Ja of niet? Alleen jij moet er doorheen komen. Dat wel. En niets verdwijnt in het geestelijke. Dus de plaats van Asië bestaat in jou altijd. De plaats van onze wereld bestaat ook in jou. Dus je moet alleen minimaliseren jouw ervaring daarvan. Maar bestaat het kwaad van onze wereld bestaat in jou. En het, het, dus een bepaalde, bepaalde, bepaald gebied in jouw zelf moet wel blijven. Je moet niet alles. Je kan niet alle, dat is allemaal fantasie wat men daar denkt. Dat, uh, zit men zo in nirvana en zo, waar ben jij dan? Is, waar? Alle werelden moet je hebben. Alles is geschapen. Dus als je ja 90 en tien, moet altijd bij jou leven. Eigenlijk. Maar jij moet in staat zijn tegelijk terwijl het dat leeft, dat bestaat, dat heeft zijn eigen plaats in jou die asia echte Asiya fa 90 90 kwart en goed maar jy bestaan in jou ook die plaas waarbe jy het almal nie beteken plaas uh, in in dat dit ergens kan jy dat aanwys dat it, hier that is dit so en daar is dit so jy dat is dit so hey so Heis, like dus deeper deeper van asia hoe kan jy dit na in plaas sê dan my finger in my finger said dat, in my in, in my foot said dat, niet so, niet op die manier alles structureel in heel lichaam. Dat betekent dat binnen de Asiya, Als ik de Asiya binnen penetrier, dan kom ik Jezera tegen. Ja? Als ik penetrier, kracht verkrijg om Jezera te penetrieren, alles in ja, In alle vijf lichten. Dan kom ik in Briat te ervaren. Eerst kom ik dan Bijvoorbeeld verkrijg ik alleen maar een oormakief, alleen maar een omringend licht gaat me schijnen. Eigenlijk. En daarna, langzamerhand, ga ik hem aantrekken, steeds meer aantrekken. En dan heb ik een gekommik, als ik kom op de trap treed van Itsira, dan schijnt mij al Bria. Dan zie ik heel andere lichten, heel andere, heel andere krachten. Dan ga ik verder in mijzelf reinigen mijzelf, zuiveren en dan zie ik dan briya de krachten van de briya oh de krachten van de briya dat is dan de, de Kodesh kodish kodashi dat is vergelijkbaar dat is de plaats van heilige der heilige dat is dan de briya and plaats in de briya is heilige der heilige is waar is dat we zullen allemaal dat leren dat is dan de vanaf de hesed dus is de die dan, dat is de, daarin heb je dan ook die Kodesh Kodeshim van de tien van de Bria, dat is de plaats zoals in Israël was, je weet dat in de Is, de plaats van de heilige der heiligen het heilige der helige. in aan de Tempel in de Tempel van Jeruzalem dat is, wat, dat is allemaal nog in de Bria. Dat kan je je voorstellen dat is nog de plaats van de in de Bria. maar daar zit allemaal dat schijnt nog, schijnt al schijnen al zeven onderste sfeer rood van absoluut. Eigenlijk, zo so, altijd zo. So. in elke, Kijk, als je komt naar een bepaalde traptreden, dan schijnen jou eerst de zeven onderste sfeer van de maalgoed van de hogere traptreden. Eigenlijk, altijd zo. So. En dan ga je verder. Jij komt bijvoorbeeld naar je van die traptreden. Dan, kreeg, dan verkreeg je daar zeven onderste sferot van de malgoed van de jesot eerst te ervaren, ja? als, als ormakief, als omringende licht. En verder ga je verder omhoog, dan ga je dan zeven onderste spherot, ja, van de malgoed van van jesot ervaren, dan, ga je dan kom je dan naar de, naar de gar van de malgoed, naar de drie eerste van de malchut van Jesod. Ja, duidelijk Van de Jesod. Nee, van de, van de malchut van de Jesod. En dan ga je dan. Eh, zeven onderste van de Jesod. Van de Jesod. Er, eh, als, als omringende licht ervaren. Er, en dan ga je naar de. Eh, gar naar de drie eerste spiroed. Van de Jesod, van de Jesod. Die ga je ook dan als als omringend licht ervaren. En dan ga je dat in jezelf als oorpnemie, als inwendig innerl innerlijk licht ervaren. En zo ga je verder naar de hood van de malgoed, et cetera, et cetera. Zo so, stap voor stap gaat het een beetje zo omhoog. 19 na de komma. Shehu. Dus uh, hij had gezegd dat Brimia, ja. ik bedoel, Shenifrodo Nikola zegt dat Ziluut, de idea parsa. Eh Shiguha karkade ulama tilut. Almedet alegen 20 miljoenmalen. Hij had het gezegd dat die drie werelden Bia, die af, van afscheiding van de wereld van afscheiding die liggen dan onder die parsa van de atsilut. En hij had ons een beetje verklaar een beetje geven toelichtingje wat is dan de parsafa natziut het op alius zeg. Shiguha karka a karka a karka de olam atzilut. Dat die parsa wat is de parsa de parsa parsa is de karka is de grond. Ja, de grond van de olam van atziut van of de of de grond kan zeggen ja, de grond de vloer de grond beter zeggen. Van de olam van de ziel, van de Otsila, van de wereld atzilut. Au meerdet, alaighe, mille, mala, die. Staat boven, hem van boven. En dat is wat ook in de zaal van, in de in spiegelzaal was van de Salomo, van de koning van Salomo. Wat betekent spiegelzaal? Ja, uh -huh. yeah, dat spiegelzaal betekent, Zo, so wat is spiegelzaal betekent? Spiegelzaal betekent dat, wat was zijn kracht, wat, hey, waarom heeft die dat spiegel, spiegelzaal betekent niet de spiegelzaal, zoals, men dat, zoals het hier nou, hier bestaat ook een spiegelzaal, ja, in, in Den Haag. Ik bedoel, op een andere manier. Maar de spiegel betekent, de vloer wordt als spiegel gemaakt. Want de vloer is als malgoed, ja of niet? De vloer is malgoed. En malgoed betekent dat malgoed heeft de kracht van beperking en zwart, als het ware. Dan kan je niet zien wat beneden is. En beneden kunnen niet zien wat boven is. Wat heeft hij gedaan? Hij had de, de tempelcomplex de opgebouwd. Zijn zaal waar hij zat. zat. Hij zat daar, daar als koning. Koning betekent. Hij was als hier op aarde. Als zeeranpien. Shlomo. Salomo. salomo. Zichzelf, niet zichzelf zag. Maar als wilde opbouwen hier, moest opbouwen hier de koninkrijk, hier op aarde zoals boven, ja, niet naar zijn eigen macht magtshebberij gevoel maar hij moest precies opbouwen, dus hij zat daar in die zaal, en onder hem, hij zat daar in de spiegelzaal, betekent de vloer was spiegel en hij zat op de troon, en de vloer was doorzichtbaar spiegel, doorzichtbaar als spiegel, dus doorzichtbaar, niet spiegel als spiegel, gewoon spiegel. Dat men kan zijn afbeelding zien. Maar het was net zo so als spiegel, als doorzichtbaar. Klas. Klas. Daarmee wilde hij suggereren dat die malgoed, dat die, die malgoed gebruikt hij, de vloer was, hij legde als vloer aan, de vloer legde hij aan. Niet met de maalgoed van de maalgoed, van de malhood van de letter taf, maar van de tweede bodem van de shin precies, en die is doorzichtig. Dus wat betekent doorzichtig? Dat als men vanuit die zaal schijnt, ligt in die zaal, dan door de karka, door de vloer, door de grond, komt het ook naar beneden, het ligt, ja of niet? Als de zaal, laten we zeggen, de troonzaal, wordt verlicht. En de, en de vloer is van die bovenste verdieping waar hij zit, is, is transparant. Ja, dat zeg zeggen van een glas. Ja. Dan schijnt het ook natuurlijk aan de lagere, die aan de lagere verdieping. Nou, wat wel een mooie vergelijking is, is als je een, uh, in een aquarium zit ja. en je kijkt van een afstandje, dan zie je een spiegeling. Dan kom je heel dicht net onder de rand van het water. Dan zie je wat er bovenin is. Oh, zie je ook? Ja, precies. Met zo'n. Wat, wat Marco vertelt over zo'n voorbeeld. Ja, dan met een aquarium. Kan ja? nou, je veel zien op een afstand? Maar kom je toch dichtbij? Als je van afstand kijkt naar de kant. Het ah, ja. watervlak dan. Uh, het het, nee, het dus wateroppervlak dus ja, dus schittert het als een spiegel. Ja, ja. Oké, okay, oké. Okay, okay. van, van, van onder kan ook. Ja, ja van, als je dan ziet, je dat is het net, net, schittert het net als spiegel. Maar als je komt dicht, dicht, dichterbij komt, dan kan je het echt zien wat daarboven is. Oké. Okay. Maar in ieder ja. geval dat jullie weten dat zien, dat op welke manier we kunnen het doen. Ja, als voorbeeld, hoe hij ons vertelt. Op, ook hetzelfde is geestelijk... Ervaren van die traptreden. Als je een lachere traptreden bent, dan kan je dan uh, zien, als je jezelf zuivert, dan kan je ook zien, zuivert betekent jezelf, en dan kan je zien de malchut, de vloer, als het ware, vanuit jouw plafond. Jouw plafond is ketter, ja of niet? Van jouw plafond is ketter, maar van jouw plafond kan je dan zien, de vloer. Van, van de volgende traptreden. van de hogere traptreden, en jij kan ook een beetje zien wat daar allemaal is, dat is ook, ja, hoe, hoe kunnen we dat zien, je ziet daar, niet jij daar bent, jij zit op een ander niveau, jij zit op een onderste verdieping, ja, maar jij ziet allemaal daar hoe dat zich voord voordoet uh, in de, uh, boven de, boven jouw plafond, ja, en dat is de hele bedoeling van onze studie, dat wij gaan zien alles wat boven het plafond, boven ons plafond ligt. Ja? Bestaat zoiets? Nee, bestaat niet, geen uitdrukking. Maar steeds boven jouw plafond komen, steeds boven. Kijken, dan ben je weer op een andere trap treden. je kan verder jezelf verheffen. En tegelijkertijd blijven we leven in al die krachten van Asiya, etc., zware krachten. En steeds wordt lichter. En dat is de hele bedoeling om zo licht, en naar beneden komen. Als het les afloopt, dan moet je niet blijven in dezelfde, dan moet je het niet laten, dan moet je op de cel direct stoppen met denken waar we het over hebben gehad. Na de les. Absoluut nergens aan denken. Want wij nu werken in de linkerlijn. En na de les moet je dan absoluut jezelf in de rechterlijn brengen. Nergens aan denken, want dan ga je profiteren, Dan werkt het bij jou. Dan alles wat we hebben nu geleerd, alle krachten die we hebben opgebracht nu, komen dan op de juiste plekken, op de juiste hokjes in jou te liggen. En niet jij bepaalt wat jij ervaart en wat jij wil ervaren. Ervaren wel, maar wat je wil ervaren, dat niet. Moet je niet jezelf dwingen om iets te ervaren wat jij wilt ervaren. Dat is de hele kunst. Dat is de hele overgave. Maar dan moet je natuurlijk geweldige vertrouwen hebben. En de eerste, de belangrijkste is vertrouwen in jezelf, Dat jij wil het graag zien. Dat jij wil steeds die, overal die, die trappen, traptreden in die eeuwigheid ervaren. Klim, Jij blijft op dezelfde plaats en jij klimt. <hums> Eigenlijk, het is geweldig dat jij niet alleen klimt ergens, want niets verdwijnt in het geestelijke. Dus jij moet al die gebieden doorkomen, zoals in de laatste les van de, van de cursus, basiscursus, ja, voordat wij zo begonnen, hadden wij gehad over die pardes, over de vier wijzen die in pardes kwamen. Herinner je nog? We hebben nog een tekening daarvan. Ook zij kwamen zo zien vier. Ja, Rabbi Akiva en die andere, die kijk, de ene kwam daar naar het zeloed, daar in een plaats, een andere plaats, de derde plaats, de vierde plaats. Ja? en alleen maar de ene, die kwam al die doorheen, kwam helemaal doorheen, naar het zeloed en die kwam ook naar beneden, waarom kwam die naar beneden? Omdat hij elke traptreden had doorleefd en ja, en elke traptreden bleef bij hem leven, daarom kon hij omhoog komen en heeft hij alle traptreden doorgemaakt als die andere drie en zij niet zij hadden de ene, die kwam alleen op één niveau en kon niet meer, die kon niet meer verder dan moet men zeggen dat de, de, de ene van hen, de ene was dood, uh, de gek geworden, de andere was dood, de andere, de andere was uh, ontkenner, ontkenner, die begon ontkennen alles. En alleen Rabbi Akiva kwam, waarom is het zo? So? Die alle drie natuurlijk waren gigantische uh, kabbalisten, gigantische Maar zij kwamen niet op de traptreden van zoals hij, zoals uh, Rabbi Akiva. Dus zij kwamen heel erg hoog. Maar betekent, ervaring had, de ene van hen had ervaring dat hij dood ging. Betekent dat die dat die geestelijk, nee, hij nou, is niet dood, he, allemaal waren ze, waren ze in orde. Maar de ene had een grote mate van tekort toen hij daar kwam. De tweede, de tweede had mindere mate van tekort. Die, die, die dus het geworden was. En de andere derde was uh, uh, ontkenner. Die ging ontkennen alles. Ontkennen van het paradijs en alles. Dus ook hij had een bepaalde fase ontvangen. Structurele fase. Allemaal drie. Alle vier waren goed. Alleen maar structurele fase van een soort ontkenning. En alleen op basis van die drie kon Rabia Kila eruit komen als de vierde uit die uit de paradijs. Dus komen we tot alle vier stadia. Dat zijn de vier stadia die zij hadden doorgelopen. Vier, vier wijzen. En natuurlijk niet zo kinderlijk als men dat begreep dat uh, de ene was gek geworden de andere was in wat ik jullie antwoord Absoluut niet. Alle vier waren nodig. Alle vier waren de stap, tra stap traptreden in de bevatting. En zo so voelt het wel. En als een mens dat, dat aankomt daar, dat is net of je dood bent ja, geweldig maar de mens leeft, maar wat betekent, dat die, wat betekent dat een van hen is dood gegaan die maakte zichzelf die kwam alleen in het paradijs en hij maakte zichzelf als embryo ja, alsof hij zelf niet bestond alles alleen maar dat alleen maar geven en zijn, hij maakte zich van zichzelf een punt een punt is het net, net of je dood bent wat wij ook doen s'avonds S'nachts, wanneer we liggen op, op bed, en als we zeggen dan, de ja, dat, dat, die, die meditatie van die vier uh, executies. Zo so was zijn houding. Ja. De andere die kwam, die was, die was dus, uh, ja, die was, uh, zoals wat men zegt, draaide om, zijn, zijn hoofd draaide om, dus net wat in, in, als het ware een beschrijving of een een, een, een expressie, expression, expression, eye voor dood, voor uh, gek worden. Men kan ook niet anders dan nog omhoog komen, dan heb je ook het gevoel dat je gek wordt. In de zin van, dat jij gaat opgeven, jouw, als het ware, jouw verstand, jouw, alle verstand wat jou is, en jij, als het ware, gaat een hogere verstand aanhangen. En dat is net om het gevoel of jij, of, jij er niet, of jij niet bij, bij, bij je bewusten bent. Dat is ook een vorm van een geestelijke bevatting. Zonder dus die vier kan het niet. En de derde is dan ook de vorm van ontkenning. Je komt in een fase waarbij, uh, geweldig, jij kan niet aan en je kan niet eruit. En, jij, en het gevoel of jij ontkent dat. Natuurlijk niet op platte manier zoals men dat doet beneden, dan onder de Parsa, et cetera. Dat men echt in onze wereld, dat men ontkent het heilige. Dat spreken we niet. Spreken alle vier waren al in het Eigenlijk, alle vier waren zo hoog gekomen, maar op een af verschillende niveau. En alleen de Arabia Kiva kwam, kwam echt helemaal daar waar. Dus, waar uh, Absolute, uit absolute bevatting. De absolute bevatting was uh, wat mogelijk was. Okay. En nog iets. Nee, so, uh, uh, we hebben het alles een beetje gehad. Duidelijk, dat zijn die vier fases En zo op die manier gaan we stap voor stap verder. Overwin jezelf. Overwin wat je niet begrijpt. Het belangrijkste is, wat je niet begrijpt, dan moet je weten dat dit opbouwend is. Dat dat juist geeft jouw kracht, dat brengt jou naar het hogere, dat brengt bij jouw redding wat jij juist waar niet begreep. Op het randje van het niet begrepen zit de redding.